En we wensen Els van Kemenaar de beterschap. Nou, Maritia. Um... Ja, we zullen Els Noden missen. Nee, ja, zeker. Die heeft over het algemeen uh, nog meer lokaal nieuws. Of verrassende nieuws. Terwijl ik over het algemeen, zoals ook nu weer, kom met boeken die uh, besproken worden in, uh, in uh, de bijlagen van een groot Nederlandse krant. Ja. Maar... Um, uh, daar heb ik niets in gevonden waarvan ik dacht, hé, hey, dat moet ik ook lezen, maar wel wat, wat, uh, wat grappige of uh, enthousiaste recensies. Uh, grappig vond ik eigenlijk een boek van Stefan Steinmetz, dat heet De Brievenbus van mevrouw de Vries. En dat gaat over, um, dat bestaat eigenlijk voornamelijk uit brieven die door gemeentelijke uh, of andere overheidsinstanties geschreven worden aan in dit geval um, mevrouw. Uh, een hulpbehoevende mevrouw die ergens in een buurtje in Amsterdam, in Amsterdam woont. Die, ze heeft en kanker. En ze heeft. Uh, even kijken wat ze allemaal nog meer. Uh, ze is incontinent. Ze heeft reu, maar ze heeft slechte ogen. Ah. Uh, ze is in bezit van een scootmobiel en een hulphond. En. Uh, uh, nou ja, er zijn, en ze heeft uh, gehandicapte vervoer, ze heeft hulp in huis, en, nou ja, noem maar op. Er zijn dus vele instanties die zich met haar bezighouden en die allemaal brieven schrijven waar uh, meneer Stefan Steynmets uh, uh, bekommert zich om deze mevrouw en die krijgt al die post te lezen en zegt tegen de mevrouw: hier moet je iets mee doen en daar hoef je niets mee te doen. En uh, dat zijn inderdaad, zoals hierboven staat, uh, steeds weer Kafka in de brievenbus. Ja. En dat kun je je zo ongelooflijk goed voorstellen, natuurlijk. Dat uh, bijvoorbeeld. Um, en dat heeft dan niet met brieven te maken, maar een andere situatie. Een buur van de, van deze mevrouw, buurman van deze mevrouw. laat ze af en toe eens de hond uit. Die, uh, die hulphond van de mevrouw. Um, krijgt een bekeuring omdat de hond geen penning heeft. Uh, maar. Een hulphond hoeft geen penning te hebben... maar uitsluitend als hij in gezelschap is... van degene die hulpbehoefend is. En niet als een, een welwillende buurman haar uh, de hond even uitlaat. Dus een buurvrouw moet een penning aan... Is een aan... hulphond een blinde geleidehond? Een blinde geleidehond. Ja, ja zoiets. Ja. Dus je hebt honden die ook allerlei andere klussen kunnen opknappen in huis. Uh, behalve De het, krant uit de brievenbus halen. Bijvoorbeeld of deuren open doen... of ja. de ijskassen open doen. Of, uh, ja. Heb je dat nooit gezien op de televisie? Nee. Oh. <laughs> Maar goed. Dus nou ja, dat, het staat vol met al dat soort uh, voorbeelden. Uh, hier een, een, een bericht van vergoeding. Deze verrichting volgens een uh, ziektekostenverzekering wordt niet, en ondertussen haak is volledig, vergoed volgens de voorwaarden van uw verzekering. Bewaar deze specificatie als bewijs van uw vergoeding. Ja, dat is inderdaad ook al op zich een, heel, een, een, een redelijk begrijpelijk bericht. Maar. Uh, uh, voor iemand die nauwelijks kan lezen en die ook niet veel opleiding heeft gehad, kan ook zo'n bericht al uh, heel lastig zijn. Goed, dus dat vond ik opvallend. En wat ik ook opvallend vond, is een hele andere orde. Een enorm, uh, dat heb jij waarschijnlijk ook gelezen Ben, een enorm enthousiaste recensie over uh, een boek van 400 jaar oud, Het Dialoog van Galileo Galilei. Hm, moet ik nog doen. Oké, okay, ja. die moet je nog doen. Okay. Nou, jij wordt waarschijnlijk ook enthousiast. en zal jou iets meer zeggen dan mij. Jouw algemene kennis is een stuk groter is dan mij. Zeker ook voor deze materie. En, uh, maar uh, dus, er staat 400 jaar na, de eerste na het eerste verschijnen: is er nog steeds een feest om te lezen. En het is nu voor het eerst klaarblijkend in het Nederlands vertaald. En volgens uh, geleerden die ook andere vertalingen hebben gelezen in andere talen... zeggen dat de Nederlandse vertaling onmiddellijk ook de beste is. Dus uh, ik geloof dat ik het daar maar bij laat. Ja. Galileo Galilei. Ja, zeker. Reuze ja. leuk en zeer eigentijds om te lezen. Eigentijds is ook uh, Tommy Wieringa. Ik <coughs> gaan een uh, brief uh, voorlezen. Waterland, 31 januari. Brief voor de koning. Hoogheid. Daags nadat uw moeder haar aftreden bekend maakte, bleek uit een enquête onder het volk dat u waardeert met een zeven. Het ging, geloof ik, om uw geschiktheid voor het koningschap. Een zeven. Dat is een beleefde zes. Nu hoeft u niet van het volk te houden. Dat is zelfs zo goed als onmogelijk. Maar het is wel nuttig als het volk wat meer van u gaat houden. Het lijkt erop dat er al uw leven lang... ...sterk getwijfeld wordt aan uw capaciteiten. Professor Wesselink noemde u na uw afstuderen weliswaar intelligent... ...maar aanhalingstekens beslist geen intellectueel, aanhalingstekens sluiten. Een vlerkerige opmerking die ik altijd kwalijk heb gevonden. Een man in zijn positie had zich van zulk commentaar moeten onthouden. Uw grootmoeder twijfelde aan uw geschiktheid voor het koningschap... ...stelde deze week oud-premier Lubbers. Een vriend van de familie, las ik... Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. En dan was er die vergoeilijkende opmerking over de rol van uw schoonvader in het Fidela-regime, waardoor uw verloofde u een beetje dom noemde, al was dat vooral lief bedoeld. Nu ben ik net als u in zekere zin het product van andermans twijfel. Lang bezat niemand enig geloof in mijn kunnen, zowel op intellectueel gebied als op dat van vaardigheden. Mijn vader meende dat ik al boven mijn macht zou presteren als ik mijn MAVO-diploma behaalde. Toen ik onverhoeds op de HAVO terechtkwam, was mijn leraar Nederlands ervan overtuigd dat ik mijn werkstuk over Multatuli had overgeschreven, als hij maar had kunnen vinden waaruit. Niet de taal van een adolescent, oordeelde hij. Net als u ben ik geschiedenis gaan studeren in Groningen. Bij een werkstuk over de vreemde gewoonten van de Tobrianders schreef de docent niet-westerse geschiedenis in de kantlijn je dreigt soms vlot te gaan schrijven en verliest dan onmiddellijk de distantie tot de materie. Hij nam niet eens de moeite om beleefd te zijn. Een zes. Ik heb deze langdurige onderschatting meestal als een stimulerende belediging opgevat. Overigens hebben u en ik meer gemeen. Zo werden we in hetzelfde jaar onder hetzelfde teken geboren, zijn we gezegend met blonde dochters en hebben we allebei een dominante moeder die koninginnengedrag vertoont. Onderschat of niet, ik heb altijd veel gelezen. Lezen verbindt de brokstukken van mijn levensloop met elkaar. Boeken hebben de bijzondere eigenschap dat ze je zowel confronteren met je onwetendheid als die onwetendheid een klein beetje verminderen. Ze zijn streng en genadig tegelijk en laten je meestal achter met een goed gevoel. De afgelopen dagen heb ik u in tal van hoedanigheden gezien. De foto's en de kranten beelden u af als sportliefhebber, als adelborst en als piloot. Een imago van te land, ter zee en in de lucht, kortom. Een man van de daad. Maar nooit, nee, helemaal nooit zag ik u eens iets lezen. Werkelijk nergens bent u te zien met zoiets als een boek. Dat geeft niet, maar een beetje armoedig vind ik het wel. Misschien bewaart u die liefhebberij voor thuis of bent u gewoonweg niet zo'n lezer. Dat kan, dat zou u delen met de meeste van uw landgenoten. Uw opleiding tot het koningschap is nu voltooid, las ik. Maar ik bleef toch vooral nieuwsgierig naar uw boekenkast. Hoe zou je een modern verlicht koningschap kunnen vormgeven, zonder de literatuur? Tal van mensen hebben bijgedragen aan uw vorming, marinelui, historici en diplomaten, maar over de invloed van schrijvers en hun boeken op uw vorming vernamen we niets. Laat mij dan een kleine bijdrage aan uw koningschap leveren vanuit het Rijk van de Letteren. Elke maand zal ik u twee boeken sturen waarvan ik denk dat ze enig belang hebben. Dat zullen vaak romans zijn, maar ook andere genres zal ik u sturen. De meeste boeken zullen nieuw zijn, maar ik ontkom er niet aan u soms een antiquarisch exemplaar aan te bieden, omdat sommige titels niet meer in druk zijn. Hopelijk hebt u geen smetvrees. Deze brief laat ik vergezeld gaan van twee boeken die misschien uw belangstelling zullen hebben. Piloot van Goed en Kwaad van Joost Konijn en Hotel Savoy van Jozef Rood. In Piloot van Goed en Kwaad maakt u kennis met een man die zelf een vliegtuig bouwde en daarmee over Afrika vloog. Het is op een onnadrukkelijke manier filosofisch en leert ons over het wezen van angst en de uiterste eenzaamheid. Hotel Savoy stuur ik zomaar omdat het een van de mooiste verhalen is die ik ken. Hopelijk beleeft u er evenveel plezier aan als ik elk jaar weer. Met de meeste hoogachting en een stevige handdruk, dit was Tommy Weringa. Ik vind het wel grappig dat uh, ja. het intellectueel zijn door Bolkestein, Frits Bolkestein, uh, bijna als een belediging werd ervaren, hij heeft voortdurend uh, uh, beweerd. Ik ben geen intellectueel, want dat betekent dat eigenlijk ook... Dat niet meer zeggen, nee. Een intellectueel betekent ook dat nou. je als minister geen goede beslissingen zou kunnen nemen, niet uh, snel zou kunnen handelen, omdat je te veel in je studeerkamer achter, de grote boek, uh, achter stapels boeken zit. Uh, uh, heb nou ja. je dat niet? Dat Bolkis zijn ja, ja. meerdere malen heeft probeerd. Ik ben geen intellectueel. Maar is dat niet een interessant project? Uh, ja. Hij gaat hem uh, elke maand een ja. paar boeken sturen. Ja, ik ben En uh, vanaf deze zaterdag staat elke week tot aan de troonswisseling... een brief voor de koning. En uh, dus uh, ja, dat wordt dan ook weer zo'n zo zo formule. De volgende keer natuurlijk een andere romanschrijver. Ja. Uh, overigens las ik in het uh, blad Volzin... dat uh, Jan Martel... Dat is de schrijver van Het Leven van Pie. In 2002 uitgekomen. Nu een succesvolle film. Weet je wel? Die, die jongen die op een roeiboot met, met, een, uh, ja, precies. met een koningstijker, een zebra, een Ora-Oetang, een rat en een. Uh... Ja, ik heb hem nog niet gezien. Goed, maar... nou, die doet hetzelfde. Ja. Die schrijft uh, brieven aan de premier van Canada uh -huh. en uh, stuurt hem uh, romans op. Ook met het idee van: uh, ja, hoe kun je nou eigenlijk uh, een, een goed bestuurder zijn? ...en een regeringsleider als, als je nooit leest. Ja, ja, ja, ja. Uh, dus dus dat, is het, dat is hetzelfde idee. Nee, is het fijn, ja, ja, ja, hoeloos. Misschien heeft Tommy Bieren... ...uit tafel van, van gestolen. Wie weet. Ja. Ja. Um, voldoende? Ja, lijkt Beno mij wel. Maar ja. Ja. We gaan luisteren naar... Ja, dat kan Willem... Daar kan Willem van de Vrande zo dadelijk misschien nog iets over zeggen. Maar in ieder geval gaan we luisteren naar een lied. Dat, waarvan de tekst is geschreven door Willem van der Vrande. En de muziek is van Andries Clement. Nou, oh, ja, uh, muziek, uh, Andries Clement, tekst Willem van der Vrande. Uh, Maritia, jij had een vraag. Ik had geen vraag. Ik, had, ik dacht dat Willem misschien nog iets over deze muziek zou kunnen vertellen. Uh, over deze cd waar allemaal uh, die erop staan, waarvan de tekst van jou is. Door wie het uitgevoerd is, dit lied. Ja, dat, dat het... Uh, Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Uh, hoe heet het ook alweer? Paragon. Paragon. En dat is een um, kwartet. En de liederen worden a cappella uitgevoerd. En wij zitten hier met poëzie. Ja, ja. En vandaag is het maandag. En volgens de poëziekalender is maandag wasdag. En dat het op maandag wasdag is... ...hebben ze een gedicht opgenomen van Hans en Monique Hagen. Hans en Monique Hagen die worden... Uh, wat mij betreft altijd geassocieerd met het klokhuis. Waar ze werkzaam zijn geweest. En die hebben ook een uh, hele serie gedichten geschreven. Die met name bedoeld zijn voor jonge mensen. Ook kinderen. En dit is er een van. En het gedicht heet De Wasmachine. En waarom vind ik dat zo boeiend? Omdat heel lang geleden mijn moeder een uh, automatische wasmachine kreeg nadat ze al die tijd alles met de hand gedaan had. En ik kwam uit school en toen zat ze in de bijkeuken op een stoel... zat ze in dat raampje van dat ding te kijken en zichzelf kapot te generen... dat dat ding deed wat zij had moeten doen. De wasmachine. Hans en Monique Haag. Ik ga televisie kijken. Deurtje open, was naar binnen... Deurtje dicht, het gaat beginnen. Kijk je mee? Ik zie mijn sokken op tv. Oe, je bent heel weinig woorden heel veel kunt zeggen. Dus het was Patrickia. echt, een, was echt een, een volautomaat, het was geen halfautomaat. Nee, nee, nee. nee, uh, nee dat je eerst ook nog, een halfautomaat. Uh, in één keer van, alles, keer? In, van niks naar no. alles. No. Oh, van niks ja, naar alles. Ja, dat was heel wat. We zitten nu net in de periode tussen de sneeuw die we gehad hebben en de sneeuw die we eventueel nog krijgen. Het gedicht is van Patricia Lassioen. Een van de dichters die in de dag van het gedicht heeft opgetreden. En dit gedicht past prachtig in het jaargetijde. Het heet dan ook Sneeuw. Een wonderlijk beleven. De sneeuw ligt wijsvingerhoog. De bomen hebben zich vermomd en zijn onzichtbaar. Drie droevige duiven ruisen voorbij en leidzaam het klagen van een kraai. Het enig passende geluid in deze stilte. En dan bega ik noodgedwongen heiligschennis. Ik maak met trage halen een witte auto blauw en laat de motor draaien. Ja, deze week werd bekend dat Anne Vechter de nieuwe vader, dichter des Vaderlands, dichteres des Vaderlands is. En daarmee is gezegd ze dat ze Ramzi Nasser gaat opvolgen. Dat moet allemaal nog officieel worden, maar intussen is het al in gang gezet. Ik kom even terug op Ramzi Nasser. En om op nasser terug te komen, kom ik terug op Gerrit Komrij, want dat was de eerste dichter des vaderlands. En Komrij is niet meer, want Komrij is vorig jaar overleden. En wie als dichter op het punt staat de dood in de ogen te kijken... die ontwerpt toch wel zijn eigen grafschip. Dat is het minste wat hij doen kan. Ik ben nog niet zover. De schoonmeester heeft dat gedaan... En die schreef, wat die heette, Poot. Hier ligt Poot, hij is dood. Gerrit Komrij doet het even kort. Hier ligt Gerrit Komrij. Ik denk dat ik Komrij. <lacht> en zo hebben die zichzelf geprojecteerd. Maar Ramzi Nasser vond het nodig... om ter nagedachtnis van Gerrit Komrij... overleden 12 juli 2012... om de man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 om enkel de dood in op te vouwen. Mm -hmm. En daarmee hing hij de vlag stok voor Gerrit Komrij. Gerrit Komrij is overleden. Ramzi Nasser heeft zijn functie moeten neerleggen. En er is een nieuwe dichterrest des vaderlands. Geheten Anne Vechter. in de komende vier jaar zullen we van haar horen, sterker nog... Op de dag dat ze benoemd was, heeft ze haar eerste gedicht gepubliceerd. En uiteraard in de NRC, want de NRC is initiatiefnemer geweest in deze. Het gedicht van Anne Vechter heet Gebed voor Iedereen. Het is een merkwaardig gedicht. Het eerste deel is inderdaad een gedicht, een gebed. En dan volgt er een tweede deel. En dan volgt er een derde deel. En de derde deel, nou benen, gaat over de majesteit die terugtreedt. Het is een stapeling van onverwachte wendingen. Interessant, ritmisch, uh, de klank is goed... maar als je het gedicht gehoord hebt, is het toch nog de moeite waard om het een keer na te lezen... want het is in één keer een hele emmer leeggegoten. gegoten. Anne Vechter, gedicht voor iedereen. Gebed voor iedereen. Gebed voor iedereen. Nog trekt het zich terug als in twee vuisten. Recule pour mieux sauter. Nog lift het vrolijk mee als op het stuur van een weesfiets. zwenkt uit. Nog loopt het mee in de optocht van iedereen. Het spreekt verdwenen taal. Nog verstopt het zich in geluidsfragmenten. Applaus en partituren.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 in majesteit, saamhorigheid tot kunst. Zo dus. O lieve koningin, die levenslang het hele land voorbij zag gaan. Nu mag het zomaar. Lekker zomaar in de rij gaan staan. Ja. Nou, daar zou het zal wel even duren voordat nou, je Beatrice op, de rij moet niet staat. Ja, ja, ja. Maar goed. Uh, welkom ja. Het is ook zeker moeilijk om naar te luisteren. Het is een erger uh... zeg ik al, die leeggeschud wordt. En daarom adviseer ik om het dan maar een keer na te lezen. Is Anne Vechter, uh, staat die bij jou bekend als een wat duistere dichteres? Ja, nou, in ieder geval staat ze bekend als een dichteres met een hele snelle pen. Snelle pen? Snelle pen. En dat betekent dat ze uh, niet zuinig is. Dat ze uh, ruim taal gebruikt. Dat ze uh, een heel merkwaardig poëzie parlante gebruikt. Een uh, niet... Uh, zeg maar... Uh, traditionele poëzie schrijft. Maar heel gemakkelijk ook... allerlei proza-achtige gedichten maakt. En het bekende... van proza-achtige gedichten is dat ze altijd... wat, wat, wat uitdijken, wat langer zijn. Maar ook wat... complexer, omdat de ene... inval de andere oproept. En daardoor ontstaat er een heel... ander soort... Uh, overweging... Nou, Mark Boog heeft gezegd: het dichterschap is een aan autisme verwante stoornis die goed te behandelen is. Bijvoorbeeld door de dichter het dichten te verbieden. Um, daar staat het iets anders dan ik het geformuleerd heb, maar er zitten overeenkomsten in. Laten we het heel voorzichtig daarop houden: dat we het over de overeenkomsten eens zijn, maar de wijze waarop je dit beoordeelt kan verschillen. De één keer kom je uit bij een psychiater... en de andere keer bij een andere therapeut. Mm -hmm. Om kort te gaan, het laatste gedicht. Uh, Daar straks een gedicht gehoord. Uit mijn bundel er ligt een woord op tafel. En nu nog een. Met dat verschil, dat het gedicht woorden zichtbaar maken... eerst door wil gelezen wordt. Uh, daarna... Uh, heeft Andries Clement het op uh, muziek gezet? En het Paragon-kwartet voert het uit weer a cappella. Woorden zichtbaar maken. Woorden zichtbaar maken. Letter voor letter. Taal van taal in wording. Tekent het kind, tong uit de mond, de magie van wat moeder voorzong, wat vader verhaalde boven de wieg. Lang geleden. Voor. Ja, muziek van Andries Clemens, tekst van Willem van der Vrande. Woorden zichtbaar maken. We hebben inmiddels afscheid genomen van Wil en Willem en gaat zitten Heijn Slaamielig. Wat schrijven we in Goorlen? Meestal eh, hebben we de rubriek eh, wat lezen we in Goorlen. Zo heel af en toe kunnen we ook eh, variëren wat schrijven we in Goorlen. Want eh, we hebben ook eh, wat schrijvers. Binnen onze gemeentegrenzen. Jij bent er één van. Sinds kort. Sinds kort, ja. want dat is je debuut. De but, ja. Het, is, uh, het eerste boek is begin december uitgekomen. Ik twaalf jaar geleden begonnen. Dus ik heb er mijn tijd voor genomen. Mm -hmm. Maar um, ja, het, het, het is afgekomen en, uh, en het ligt er. Twaalf jaar doe je over een boek. Is dat dan dat je zo af en toe eens er naar kijkt? Of ben je twaalf jaar druk bezig geweest met... Uh... Nee, nee, ik ben twaalf jaar druk bezig geweest met andere dingen. Met andere dingen? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar ik ben wel twaalf jaar geleden begonnen. De aanleiding was twaalf jaar geleden. En ja, ik ben vlak nadat het uh, gebeurd is, zeg maar, ben ik begonnen met schrijven. En eerste hoofdstuk, in de kast gelegd, een jaar later. of Kijk nou wat, ik heb iets in de kast liggen. Nou, teruglezen, verder schrijven. En zo zijn er elf jaar voorbij gegaan. Hmm. En toen was ik bij, nou laat ik zeggen, hoofdstuk zes denk ik, op de helft. Wat ik toen natuurlijk nog niet wist. Ik dacht dat ik bijna klaar was. Um, maar um, het was te ver om het te laten voor wat het was. Um, dus ik denk, ik ga het afmaken. En dat is een dik jaar geleden dus. En, uh... Ja, we gaan het dadelijk over hebben. Maritia zal het uh, dadelijk denk ik wel overnemen, want zij heeft het boek uh, grotendeels gelezen. Nee, nee, nee. Ik nee, nee, oh. niet grotendeels. Nee, maar ik, uh, maar, ik, maar heb, voordat ik we... heb het boek doorgekregen. Ja. Ja, en uh, ik, uh, ik wist toen ook nog niet dat het een jeugdboek was. Okay. Maar, uh, maar er is iets gebeurd en je bent gaan schrijven. Maar lag het voor de hand dat je, dat je zou gaan schrijven of was het ook voor jou een verrassing? Nou, het was in ieder geval uh, niet gepland van tevoren. Want wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond? Ik ben uh, kok van mijn vak. Kok? Ja. Chefkok geweest. Oh, dan zou je Bartel eerder aan een kookboek denken. Iedereen waartegen ik zei of die hoorde... ...Hein is een boek aan het schrijven. Ja. Oh, leuk, een kookboek. Ja, ja, ja. Nee, en dan moest ik iedere keer zeggen... ...nee, helaas, dat is nee, een cookbook. geen kookboek. Nee, geen kookboek. Dus, uh, nee, dit is een, uh, een, een jongensboek. Dat is uh, de opzet geweest... Hmm. Toen ik het eenmaal inleverde bij de uitgever die het uit ging geven, daar was een, een opmerking bij. Um, het is een kinderboek, een jeugdboek, maar net zoals bij Harry Potter, die, die vergelijking trokken ze, um, ook ze, ook de ouderen, de ouders van de kinderen, zullen dit met veel plezier lezen. En als ik het eerlijk moet zeggen, kreeg ik ook meer respons van uh, de ouders ja, dan van kinderen. dat zal ook wel hè. Kinderen zullen niet gauw reageren, denk ik, op, op wat ze lezen. Ik hoop het wel. Ja? Ik, ik, ik doe de oproep wel, eerlijk ja. gezegd. Maar um, ja, de, de eerste die het uit hebben zijn de ouders. En, ja. uh, en daar krijg ik nu reacties van. Ja, dus, het ja. is ook een best een fix boek natuurlijk hè, voor uh, kinderen. Ik ja. weet niet hoeveel kinderen lezen. Ik heb daar helemaal geen kijk op. Uh, maar het is dus 286 pagina's. Ja. Uh, en ik, ik vermoed dat dat een, een fiks is, ja, ja. is nou, voor okay. nou, dan, dan lezen ja. kinderen die, uh, die eraan toe zijn, die dit uh, kunnen en willen lezen. Ja. Heb je zelf enige ideeën over, uh, over kinderboeken, hoe, in hoeverre die worden afgenomen en in hoeverre die worden gelezen? Buiten dan uh, de grote publiekstrekkers als... Uh... Nee, dat is heel beperkt. Ja, ja. ja dat, dat kun je gewoon stellen. Ja. Uh, dat is ook de manier waarop dit uitgegeven is, is ook niet uh, zoals... Uh, de grote publiekstrekkers. Uh, de uitgever die ik gevonden heb, uh, dat is een print-on-demand uitgever. Ja, ja, ja. Dus uh, het is niet zo dat er 2000 exemplaren gemaakt zijn om die uh, te, te moeten te nee. slijten. Dus, uh, nee, nee, nee. Maar hoe, hoe, even een praktische vraag. Hoe, uh, ligt het wel bij enkele boekhandelaars? Ja, het ligt of? hier in Goorl bij Bladzijden zeker. Ja. Um, je krijgt wat, uh, wat uh, persberichten, heb ik gelezen. Ja, toen ik het af had, toen het gedrukt is, zijn er heel veel uh, kranten, krantjes ingesprongen. Ja. Dat, uh, ja, dat was buitengewoon, dat ging heel goed. Ja. Ja, het, gaat natuurlijk ook, uh, het speelt zich af op de rechte hei, Ja, het speelt zich af op de rechte Waar allemaal rechte spannende, sproekjesachtige dingen voordoen. Ja. En... Um, uh, ik moet zeggen, uh, dus in, nogmaals, ik, heb ik had gehoord dat jij zou komen, dat je een boek had geschreven over de rechtenheid. Dus ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat het een jongensboek zou zijn, maar ik oh. dacht echt iets over de geschiedenis van de rechte hei. Ja. Uh, en, uh, helemaal de, niets van de van de. dat de, nee. de, de, de nee. had afgespeeld, nee. dus toen ik dat ook deed nee. dan je, Nee, dus het Je was fel. helemaal uh, verrast door het genre. Ja, absoluut, ja. Ja, absoluut. Ja. En ik moet zeggen dat dat ook de reden is waarom ik het niet uit heb gelezen. Want ik ben niet zo'n goede uh, jeugdboekenlezer. Ik heb uh, tot mijn twaalfde alle jeugdboeken gelezen. Van de, toen dat tijd plaats ik in de e bibliotheek. En ook allerlei sprookjes en avonturenboeken. En daarna heb ik het ja. helemaal laten liggen, ook toen mijn kinderen groter werden. Mm -hmm. Die hebben dat uh, allemaal zelf moeten opknappen, zonder inmenging van hun moeder. Dus uh, ik ben daar... En daarom, dat was de reden dat ik er niet heel erg fijn ben gekomen. Maar. Uh, ja, je kunt je het verhaal goed voorstellen. Hè? Er is iets kinderpartijtje. gebeurd. Er is iets ja. gebeurd, zeg je. Ja, ja dat was het. het uh, en uh, wat, wat, mag dat verteld worden? Ik wil alles vertellen. Ja, wat Ik heb gemerkt dat wat ik ook vertel... mensen het dat toch maakt... niet op volgorde kunnen krijgen... en het hele boek oh, nee. weten. Het nee. maakt alleen maar nieuwsgieriger. De aanleiding was... de tiende verjaardag van onze oudste zoon. Uh -huh. En in plaats van een... ...standaard verjaardagsfeestje wat toen gegeven werd... Dus ...naar de bowling of de karten en dat soort dingen... ...hebben mijn vrouw en ik een verhaaltje bedacht... ...met opdrachten wat zich afspeelde op de rechte heide. Ik kom zelf uit Goorlijk heb er zelf mijn jeugd zo'n beetje doorgebracht. Dus ik ken de plaatsen. Um, en het verhaal wat we in elkaar geknutseld hebben... ...dat was uh, spannend genoeg en leuk genoeg om er vervolgens wat mee te doen... Dus dit is in feite een tocht die, die we georganiseerd hebben. En waar een oriëntatietocht no, ofzo, met, en, ja, en, met opdrachten. Ja, met uh, opdrachten. Plekken. Uh, uh, dat er loopt bijvoorbeeld een, een, uh, een pad waar, waar de paarden van de, van de manege overheen gaan. Nou, ja. Dat paardenspoor, dat heb ik gebruikt. Um, daar loopt in het verhaal loopt daar een centaur overheen. Oh. Dat is een grens die bewaakt de grens naar het land wat daarachter ligt. En dat is een soort Twilight-zone-achtig land, waar van alles gebeurt en van alles aan de hand is. Nou, jongens komen daarin terecht en um, daar beleven ze hun avontuur. Een tienjarige. De tienjarigen. We waren met z'n tienen. Oh. Ik heb er wat minder gebruikt. Want ik merkte aan het begin... van als ik tien jongens uit moet gaan leggen... dan, oh, dat is, dan is dat eerder. wel erg veel. Ja. Dus ik heb er de meest opvallende uitgepikt. En het zijn er nog steeds zeven. Dus mijn oudste zoon Jasper... Uh, zijn broertje Jochem... en dan uh, wat vriendjes. Mm -hmm. En die hebben allemaal hun, uh, hun... hun karakter. Hun uiterlijke. Dat beschrijf ik natuurlijk. En die... Uh, die gaan die toch beginnen. En alles wat daar gebeurd is. is in ieder geval inspiratie geweest om dit verhaal te maken. Dat wil zeggen dat er dingen in het boek staan waarvan je zegt van. Nou, dat, dat zal bedacht zijn. Ja. Maar er is meer waar dan je zou vermoeden. Er, er, er zijn dingen gebeurd. Er zijn dingen gebeurd. Er zijn ja, dingen er gebeurd. zijn echt dingen nee. gebeurd. Um, het, het, het, werd, het werd zo spannend dat een van de jongens op een gegeven moment zei van ik vind het niet echt leuk meer, ik wil naar huis. <laughs> nou ja, wij waren er zelf bij, ja. dus we hebben dat wel weer goede banen geleid. Maar ja, um, ja er zijn dingen gebeurd en het is dus twaalf jaar geleden, die jongens die zijn nu allemaal 22, 23 en een aantal daarvan heb ik uh, te pakken kunnen krijgen. En die wisten gelijk waar het over ging. Dat was uh, het leukste verjaardagsfeestje aller tijden. Ja, maar als er iets gebeurd is, er zijn dingen gebeurd. Dat betekent dat, dat er nare dingen zijn gebeurd? Nee, nee er zijn, nee? Nee, er zijn een spannende viesig, dingen gebeurd. Een spannende een dingen. Uh, ik, ik, ik, een een beetje, van één van die dingen ben je misschien ook zelf verantwoordelijk geweest. Als ik niet vergis, las ik hierin dat je met kippenbordjes ook nog een soort geraamte hebt. Uh, ja, we hebben het wel een beetje overdreven uh, misschien. Maar inderdaad, in, in de weken voordat we dat feestje vierden, uh, we hebben we veel kip gegeten. En steeds een paar botjes in de vriezer gelegd. Ook geen en plofkip, hè? Nee, ik nee, nee, nee niet. Toen was, kon je die niet alles krijgen. <laughs> kon je die toen nog niet krijgen? Ja, nee, juist wel. Nou, is het oh, juist, juist. het maar is, het is maart, 12 geleden, oh, maart, maart, 12 jaar geleden. Maar inderdaad, van die botjes heb ik uh, met naald en draad een, een hand gemaakt. Een skelethand. Oh, ja. En die in een uh, oud wijnkistje verstopt op de hei. Dat was het uiteindelijke doel waar ze heen moesten gaan. Die hand uh, beschermde. Een, een, een, uh, een kristal, ja. en dat, dat is de, de prijs zeg maar, het doel ja. van hun reis. Alleen ja, die is daar duizend jaar geleden neergelegd, dus dat was een skelethand geworden. En toen de uh, toen, toen jongens dat vonden, het kistje opengingen en die hand tevoorschijn kwam, ja toen, toen griezelden ze echt. Dat was, dat was schitterend. En er lag iets van Swarovski in ofzo. Uh, nee, bergkristal. <laughs> bergkristal. Maar een, een echt kristal. Dat, oh ja. Uh, ja. Ja, dat is uh, ja. onderdeel van het verhaal. Dit is de hoofdlijn. Uh, dat kristal speelt van begin tot eind. En uh, ja, dat heeft, heeft een, een link... In het verhaal. Ik, moet, ik, moet, en, ik de, zou best in alles echte willen vertellen. Dat is gebeurtenis. Ja. Uh, hebben, op dat visje ook wat uh, uh, uh, oud aandoende papieren, permanentachtige ja, papieren, ja. her en der. Uh, ja, Achtergelaten. Het, het, het verhaal begint. Ja, het begint met dat uh, echt een, uh, een, een geheimzinnige brief, in, in runeschrift uh, bij Jasper wordt bezorgd. En uh, als ze dat vertalen tijdens het feestje, thuis nog, dan uh, komen ze erachter dat ze naar dat bos toe moeten. En in dat bos vinden ze onder andere meer geheimzinnige schriften. Alleen dat is dan in het middeleeuws. Uh, uh, vroeg middel-Nederlands. Wat ze zomaar maar beheersen. Uh, nee, dat is nou juist een van de problemen van ze. Ah. Dat runeschrift, dat, dat, uh, dat is een bijzondere manier waarop dat vertaald gaat worden. Heel geloofwaardig. Uh, echt gebeurt ook. Uh, maar dat, uh, dat, dat middeleeuwse schrift, dat kun je lezen als je dat hardop doet voor jezelf. Oh. Uh, en inderdaad, uh, er staan afbeeldingen in het boek van uh, die, uh, die middeleeuwse brieven... Dat is, ja, ja. dat is een soort leidraad voor de jongens om uh, hun route te vinden in het bos. Ja. Is het is ingewikkeld om die brieven samen te stellen. Daar heb ik net zoveel tijd in zitten als in het, is het hele boek. boek ja. Dat zijn zes gedichtachtige teksten. Dus zeg maar een A4'tje. Een klein A4'tje. Maar wel in het uh, uh, zo goed mogelijk vroeg middel Nederlands. Dat werd gesproken in, in, in deze van. Uh, Zou je zo'n brief willen voorlezen? Dat, dat we ja. indruk krijgen van hoe dat, uh, hoe ja, dat, dat klinkt. Hoe dat, hoe ja. dat... Even kijken, hè? De eerste zes hoofdstukken, ja. daar staan ze voor aan. Om wel een hele grote te pakken. Even kijken, er was ook eentje die gewoon... Die niet als apart uh, document... Uh... Ja, ik vind deze wel mooi eigenlijk. Ja, ja. ja. Ja. Nou, ik zeg al, als je dat hardop leest, dan hoor je wat je zelf zegt. Ja. En dan, dan, dan snap je wat, hetzelfde Zuid-Afrikaans. Als je dat hoort, dan, dan trek je zo samen van, wat hoor ik nu? Maar als je, uh, of als je dat leest, dan is het moeilijk. Als je het hoort, dan versta je het. Het woordbeeld is moeilijk, maar als ja. je het leest, dan, dan versta je ja. het. Dus dit is uh, brief nummer, nou is dat niet zo belangrijk, vier. En... Dit is een waarschuwing. Doorgaande Tartaros zal u gemoeten zijn trawanten vijf in getal. Oh ja. Op de vlakte der schedels in het holst der nacht zal komen surt met een gloeiend zweert. Welke krachten u ook aanwenden zal... Mens nog geest kan hem verslaan. Alleen het licht zo reine zal laat verdwijnen zijn duisternissen. Uw wezen zal enkel dan maar zijn als u mij herenigt met mij geminde. In feite staat hier... Dat is de hele brief. Dat is één brief. Dat is één brief. Ja. Nou, knap, moeilijk zeg. Ik zeg ja, al, ik ben kinderen. hier behoorlijk... Ja maar, ja. ja, maar voor kinderen. Ja, het is hartstikke spannend. Als ze daar met z'n tiende staan, en ze ontdekken dat. Ja, dan ze ontdekken uh... dat. Dan, dan deze brieven komen ook terug in het hoofdstuk waar ze bij horen. En uh, de jongens nemen steeds een zin uit. En gaan begrijpen wat het betekent. Mm -hmm. En dat doen ze samen. En, en dat gaat goed. Dat ging ook goed. Dat ging goed. En leuk, maar ja. jullie moeten daar zelf ook enorm mee in de weer zijn geweest. Ja, dat was ook heel leuk om te doen. Ja. <laughs> ja. Ongelooflijk. Dus. Ja. Dat, uh, Ik neem ja, aan dat, dat die jongens die daarin figureren, dat, dat die het boek op de eerste plaats gelezen hebben. Niet allemaal. Nee. Nou, enkele. En, en uh, daar, daar zul je toch wel wat van terug hebben ge uh, gekregen. Nou, dat valt mee. Maar ja, misschien ook niet zulke lezers. Dat denk ik. Mijn oudste zoon, over wie het boek gaat, heeft het nog helemaal niet gelezen. Ach, wat wat. Ja, hij is aan het afstuderen, dus hij heeft even oh, wat, ja, ja, wat anders ja. aan zijn hoofd, maar vooruit. Hij heeft beloofd dat hij als hij klaar is, dat hij het toch zal lezen. Ja. Nou, ik denk dat ik hem er ook eentje geef dan. zelfs is zo netjes, hè? Ja. Mijn tweede zoon, die er ook in meespeelt en eigenlijk een van de hoofdpersonen is, die heeft gezegd, ik wacht wel op de film. Oh, oh. Hoewel hij, hij heeft wel een aantal hoofdstukken al gelezen. Maar uh, ja, mm. uh, het ja, komt wel. Ja. Mijn de, dochter heeft het gelezen. Heb je de filmrechten inmiddels al kunnen verkopen? Ik zit nog op het het een telefoontje even, te wachten. Ach, maar dat komt vanzelf, ja. daar maak ik me geen zorgen nee, om. Nee, nee, nee, het komt wel. Ja. En je dochter heeft het Mijn gelezen? Mijn dochter las het. En ja. Uh, die, Hoe oud is die? Uh, die is nu 16. Ja. Uh, die was toen dus ah, wat jonger. Maar ja. ze, ze speelt een... een Klein bijrolletje erin. Uh, toen ze dit las... toen bleef ze steeds vragen... en wat gebeurt er nu? Wat, wat, hoe komt dit? Hoe kan dit? Wat, wat, wat betekent dit? Maar ja, ja, iemand die dit leest... die het in de winkel gekocht heeft... die, die kan heeft het ook geen niet vader, vragen. Die heeft geen auteur erbij. Die... die antwoord kan geven. Dus nee. ik heb ook steeds gezegd... ja, moet je gewoon verder lezen, ja. verder lezen, verder lezen. Ja. En uiteindelijk... Ja, zijn alle vragen die, die uh, opgeworpen worden... Zijn ook beantwoord. Worden beantwoord. Het mm. is uh, een, een knutselwerkje geworden, zal ik het zo zeggen. Mm. Ja, Denigreren bedoeld, maar er, er, er lopen heel veel uh, lijnen door elkaar. Ja. Ja, dat je je noemde Rowling. Is dat een inspiratie geweest? Nee, niet echt. Nee? Nee, als, als er iets in die sfeer een inspiratie is geweest, is het Tolkien. Oh, meer dan. Ja, dat heeft de ook denk aan reeks. denken. Ja. Dan, Harry, dan Harry Potter uh, ja. met boeken. Ja. Mm -hmm. Ga je nog uh, meer boeken schrijven, jeugdboeken? Nou, Ik heb gezegd: dit is de eerste van een reeks van drie. Wat ik zeg, uh, dit mm. gaat over mijn oudste zoon. Nou, mijn tweede zoon heeft ook wel eens een verjaardagsfeestje gevierd. <laughs> <laughs> maar. Uh, nee, maar wordt het een serie dan? Dit gaat, gaat, is mijn bron voor... hier op voortboden. Ja. Ja. Heide ook. Ja. Ook die staat de jongens. Nee. Oh, dat vind ik. Nee, ik heb inderdaad de titel in tweeën gehakt. De Geheimen van de rechterheide is dan de titel van de serie. En dit eerste boek heet De Zeven Grafheuvels. Nou, dat is voldahand liggend. Uh, die liggen daar en daar heeft het verhaal zich ook afgespeeld. In ieder geval uh, het slot en het plot komt daar uiteindelijk uit. Maar de rechterheide heeft ook nog een bommenkuil... En daar wil ik mijn tweede verhaal ja, ja. Laten En bespelen. met een halfwaardetijd dat je dat over zes jaar klaar hebt? Nee, ik wil het iets sneller. Iets sneller dan Ja, ja iets sneller, ja. Oh, kijk. Ja, ja. Nou, nou, nou. Goed. Nou, we hebben een indruk gekregen. Uh, we danken jou voor uh, jouw komst. Graag gedaan. En uh, veel succes. Dank ja, u. inderdaad. Heel veel succes. Het is een enorme inspanning om zo'n boek te schrijven. Maritia, we krijgen zeker weer een uh, muziekje. Ja. Eh... Um... Het lied heet Ik zie u toch zo... Geire liggen. Gerre. Ik zie u toch zo geire liggen, dorpje waar ik geboren ben. hoop textielfabrieken waarvan ik ieder plekje ken. Die ik zo dikels heb bekuijerd, van de beste tot ontbrijs. Altijd zal ik op uw zoals iedere Goelse meens. Want ik zie hoe toch zo Brabant Brabants d'r'r'ke De verhaai en het ven Ik zal toch altijd op roemen Brabants d'r'r'ke Gulli allemaal.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 Want ik zie hoe je toch zo gege Brabant Sterke mee de verhaal en het ven. Ik zal toch altijd oproemen. Brabant sterke de gelichamol. Gewoon een zeit zet van men. Ge meug het hier zo nauw niet nemen, een golse meis is gauw content. Maar dan moet er wel verzorgen, en dat je al zijn kent. En al zeg je dan de stadslaai, dat komt nog geen goedheid vandaan. Altijd blijf ik hoppen roemen, ja door van hopom want ik zie hoe toch zo Brabant Brabants duipje. Meeuw en de verhaai en het ven. Ik zal toch altijd oproemen, Brabants duipje. Geliefd gaal. Schone van men. schone zijt van men. Ja, dat schone dorpje is natuurlijk vanwege de rechterhei, dat kan niet mis. Nou, we komen aan het laatste onderdeel toe, namelijk de recensie. Ik heb gelezen van Zedie Smith's Witte Tanden. Romeethuis Amsterdam 2000. Eerst las ik On Beauty en toen was ik verkocht. Wat een schrijfster. Ik wilde alles lezen van Zadie Smith. Nu heeft ze een klein over, dus dat is te doen. N.W. kwam uit na acht jaar zwijgen en dat werd mijn tweede Smith. Ik vond er weinig in terug van On Beauty. In het poëntilistische verhaal vol drank en drugs meende ik de teleurgang van een groot schrijfster te ontwaren. Ik was benieuwd naar het debuut waarmee ze zich als grootschrijfster presenteerde... ...als een nieuwe ster aan het firmament. Witte Tanden, White Thieves, kwam uit in het jaar 2000. Het werd toen alom bejubeld. Anno 2013 vind ik het een zouteloze, saaie, langdradige roman. Ik herken er niets in van On Beauty. Wel herken ik veel van N.W. De roman speelt in hetzelfde Noordwest Londen... In het noordwesten van Londen de thematiek is dezelfde: de meltingpot, de smeltkroes van Pakies en andere immigranten uit de hele British Commonwealth. Allemaal mensen die zich moeizaam een bestaan verwerven met nederige baantjes en een betere toekomst willen voor hun kinderen. Ik heb me afgevraagd, waar is de Zadie Smith van On Beauty? Ligt het aan mij? Zou het kunnen liggen aan de vertalingen? On Beauty las ik in het Engels en W. en Witte Tanden in het Nederlands. Zouden de vertalingen de sprankeling eruit halen, niet de toon kunnen treffen van het origineel, niet de humor en de grappen kunnen weergeven van het Engels? Zou Zadie Smith met andere woorden onvertaalbaar zijn? Ik vraag maar, ik ken het antwoord niet. Maar iets dergelijks heb ik al eens eerder meegemaakt. Van Salman Rushdie las ik Midnight's, Midnight's Children, een onvoorstelbaar geestig boek. Alles wat ik daarna van Rushdie gelezen heb, onder andere de Duivelsverzen las ik in het Nederlands en telkens was ik teleurgesteld. Het haalde het niet bij Midnight Children. Ik vond het zouteloos, saai, langdradig. Van Salman Rushdie staat trouwens een quote op de cover. Hij is verrukt van witte tanden en dan vervolgt de quote in het Engels, It has bite. Christine Hemmerichs wordt geciteerd op de achterflap. Verrassende, rijke debuutroman met een Rusdiaanse verhaallijn. De grote thema's van de 20e eeuw, immigratie, multiculturalisme, traditie, godsdienst, worden met trefzekere vaart en met humor en ironie beschreven. Smith ziet de wereld als een groot carnaval. Ook hier dus een vergelijking met Rushdie. Die trefzekere vaart heb ik niet aangetroffen, over de humor heb ik het al gehad, maar dat Smith de wereld als een groot carnaval ziet, lijkt me een rake typering. Stine Jensen vindt Witte Tanden een satirische minderheden soap, virtueus geschreven, bij vlagen zelfs briljant. Ik neem aan dat zowel Hemmerichs als Jensen het boek in het Engels gelezen hebben. In het Nederlands is de brieën afwezig, vind ik tenminste. In Witte Tanden volgen we in hoofdzaak de familie Jones, Iqbal en Kalfen. Archie Jones en Samad Iqbal, een Engelsman en een Bangladeshman, ...hebben samen in een tank de laatste weken van de wereldoorlog doorgemaakt. En dat maakt hen tot vrienden voor het leven. Hun relatie met elkaar is intiemer dan met hun respectievelijke gades... Clara en Alsana, twee zwarte, formidabele vrouwen. We lezen hoe ze elkaar ontmoeten hoe een relatie zich ontwikkelt, hoe ze kinderen krijgen. Archie en Clara, een dochter, Iri, Samad en Alsana, een tweeling, Majid en Milad. We maken mee hoe de kinderen in elkaars nabijheid opgroeien, pubers worden. Een stukje carnaval maken we mee als Samad, al aardig tegen de zestig lopend, de multiculturele interesse wekt van een roodharige, sproetige, beeldschone jonge lerares die hem in haar bed weet te krijgen. Pas dan begint Samad zich over zijn zonen zorgen te maken. Raken zij niet vervreemd van hun wortels? Hoe moet het met hun morele opvoeding? Wat blijft er in Engeland over van hun geloof in Allah en de toewijding aan de islam? Hij besluit dat hij ze zal terugsturen naar Bangladesh, zodat er tenminste nog iets van ze terecht zal komen. Maar hij is maar een eenvoudige kelner. Hij kan geen twee vliegtickets betalen. Dan maar één. Maar wie van de twee? Dat is zo'n topic van voortdurende gesprekken met zijn vriend Archie. Niet met zijn vrouw Alsana, want zij is gek op haar jongens en ze mag niets van zijn plannen weten. In het grootste geheim wordt het plan voorbereid en uitgevoerd. Als Majid in het vliegtuig zit, overstroomt Bangladesh voor de zoveelste keer en sterven de mensen als ratten. Alsana is des duivels. Vanaf dan zal ze niet meer rechtstreeks met haar man praten. Als hij haar iets vraagt waarmee ja of nee op geantwoord kan worden, zegt ze misschien wel, misschien niet, wie zal het zeggen. Ze drijft hem daarmee tot grote razernij. Aan deze toestand komt pas een einde als na een jaar of zeven Majid terugkeert naar Engeland. In plaats van een vrome moslim is Majid een atheïst geworden, een moderne, geseculariseerde man. Zijn tweelingbroer daarentegen, die alles deed wat Allah verboden had, heeft zich ontwikkeld tot een fanatieke moslim. De broers die in Engeland thuis onafscheidelijk waren... en die zelfs op duizenden kilometers afstand van elkaar nog dezelfde dingen meemaken... zo breken ze op dezelfde dag hun neus... zullen elkaar na zeven jaar niet meer willen zien. Dit is de grote lijn van het verhaal. Een verhaal dat verzuipt in een oceaan aan details, subplots, uitweidingen... beschrijvingen van interieurs en exterieurs. Het boek begint met een mislukte zelfmoord van Archie. Citaat. Vroeg in de ochtend... Laat in de eeuw Cricklewood Broadway op 1 januari 1975 zat Alfred Archibald Jones om 6 .27 uur 27 gekleed in corduroy in een met uitlaatgassen gevulde chevalier musketier estate met zijn gezicht omlaag op het stuur en hoopte dat God niet te zwaar over hem zou oordelen. Hij hing voorover als een liggend kruis met openhangende kaken de armen aan beide zijden uitgespreid als een gevallen engel. Stevig vastgeklemd in zijn knuisten hield hij zijn legermedailles links en zijn huwelijksakte rechts, want hij had besloten zijn fouten met zich mee te nemen. Voor zijn ogen knipperde een klein groen lampje dat een afslag naar rechts aangaf die hij besloten had nooit te nemen. Hij had zich erbij neergelegd, hij was er klaar voor. Hij had een muntje opgegooid en hield zich onwankelbaar aan de uitkomst. Dit was een weloverwogen zelfmoord, een nieuwjaarsvoornemen in feite. Einde citaat. De poging mislukt. Hij moet zijn toekomstige vrouw nog ontmoeten. En er volgen nog zo'n 400 bladzijden tekst met een verdraaid kleine drukletter. Het kan best zijn dat dit boek voor een jonge debutant een enorme prestatie is. Maar 13 jaar later is het niet meer te genieten. Ik heb Zedi Smith nu wel gelezen. Oh, jammer, het klinkt wel aardig, moet ik zeggen. Ja, ja, ja als je ja, het ja. kort vertelt, ja. over het algemeen is ja. dat weinig zeggend. Ja. Maar... Heb jij het gelezen nee, nog? Ik heb ja, niet oh nee, gelezen, nee. nee, nee. Nee, ik kan er wel verder mee. Maar... Ja, het, het zou kunnen hoor dat dit aan de vertaling ligt, want uh, dat is toch. Je zou het wijs moeten. Uh, ja, maar ja, dan moet je, dan ja, moet je dit okay, ernaast ja, dan, gaan ja, lezen. Ja, dat is dan echt dat een klus. Dat is ook zo'n klus. Maar ja. om Beauty vond ik zo geweldig dat, dat ik dacht: ja, maar ik moet alles, moet je dan toch moet alles lezen. lezen. Geven, oh. En dan moet je misschien toch eigenlijk alles in het Engels lezen ook. Dat ja, is misschien moet je inderdaad dus een dagje uittrekken om, uh, <laughs> ja, om het Nederlands en het Engels te vergelijken. Ja. ja. ja. ja. Nou, uh, wij zijn aan het eind van ons uur literatuur, want we horen daar de slottune, tevens begintune. Nou, uh, Erik, je hebt je goed van je taak gekweten. Dank voor je assistentie. We danken uh, Hein Slaamilig hier nog aanwezig en uh, nogmaals als beterschap. Dit was het uur literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.